In de nieuwe wet wordt ook geregeld dat op meer momenten... kilometerstanden worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Nu gebeurt dat alleen bij de APK-keuring. Twee geldlopers in het Gelderse Ermelo zijn gewond geraakt... toen hun plofkoffer per ongeluk ontplofte. De mannen hadden de koffer met geld net opgehaald bij een supermarkt... toen het misging, vertelt de politie. En toen ze zich eenmaal in de beveiligde ruimte van hun eh, vervoermiddel bevonden... die waaide transportauto, ging die koffer de nog onverklaarbare wijze af... Er is daarbij uh, nodige rook onder andere bij vrijgekomen. Dat hebben de mannen ingeademd. Ze hebben alarm geslagen en zijn direct uh, met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Plofkoffers worden gebruikt om grote hoeveelheden geld in te vervoeren. Als de koffer in verkeerde handen valt, wordt de inhoud op afstand onbruikbaar gemaakt. Het waardetransportbedrijf onderzoekt, waardoor de plofkoffer opeens kon afgaan. De staking bij Lufthansa is voorbij. Vanochtend vroeg legt het cabinepersoneel op de luchthaven van Frankfurt het werk neer... om de eisen voor een hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten. Door de staking vielen talloze vluchten uit. Vooral in Duitsland zelf en naar bestemmingen elders in Europa. De problemen zijn niet meteen voorbij. Tot in de avond moeten reizigers rekening houden met vertragingen. Doordat de vloot van Lufthansa aan de grond bleef... was er in de loop van de ochtend geen ruimte meer om te landen. Een uitzondering werd gemaakt voor intercontinentale vluchten die mochten nog wel landen. Het weer vanmiddag naar het westen langzaam droger. De zon breekt ook door en het wordt maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgenochtend flinke zonnige periode, later ook bewolking. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Temperatuur 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nu 18 files. Rond Amersfoort loopt het vast op de A1 en de A28. Zo is het langzaam rijden op de A28 vanuit Utrecht... tot aan het knooppunt Hoevelaken. Dit zijn de andere wegen met veel vertraging. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 6 kilometer. A2 Belgische grens richting Maastricht. Voor Maastricht 4... Werkzaamheden die veroorzaken vertraging op de A7, Zaandam richting Den Oever... tussen Hoorn en Wochenum 2. En Ook werkzaamheden op de A50, Arnhem richting Os... tussen Heteren en het knooppunt Ewijk 8 kilometer. En op de A325, Arnhem richting Nijmegen. Daar zit voor de Welbrug bij Nijmegen 5 kilometer. Werkt u al in de cloud?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 Dit is Radio 1, Avro, Vrijdagmiddag Live, Jan Mon. Goedemiddag en welkom terug bij Vrijdagmiddag Live vanuit De Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moeten mensen die bijstand ontvangen gekort worden op een uitkering als ze een onaangepast uiterlijk hebben? Zo direct een debat met Kitty Bouwmeester van de Werklozenbond en Bas van het Hout van de VVD. En Justus van Oel met zijn column, dit keer over verkrachting. U kunt reageren, u kunt ons twitteren, hashtag AvroVML... of ons bekijken vrijdagmiddaglive.avro.nl Ondertussen in de herensociëteit van de staatkundig gereformeerde partij. Ja, kijk, misschien was het niet handig geformuleerd van onze kompaan Staring. En dat kan gebeuren. Als je toehoorders schot niet herkennen... in een eenzame, pijloze duisternis leven... hand in hand met de antichrist de hele tijd. Heet die uh, Staring? Ja, toch? Uh, ik ben niet zeker, maar we hebben het ongetwijfeld over dezelfde. Jawel, Staring. Ja, iets in die geest in ieder geval. Heren, uw slappe koffie. Uh, ik kan u wel zeggen... Hoor je wat uh, ik hoor, Pepijn? Dat hoge, nare piepgeluid bedoel je? Ja, precies. Het klinkt een beetje als... Uh, als een oh, vrouw? Dat is het. Ja, het nare en overbodige stemgeluid van een vrouw. Uh, uw slappe koffie... Ja, dank u wel, uh, vrouw of. Ja, hoe ik het ook noem, behalve inferieur. Uh, Madegin, alstublieft. Ja, ja, ja, ja, ja. Ga nou maar weer fijn punniken, hè. Of wat het ook is wat jullie vrouwen zo fijn vinden om te doen. Even uh, terug naar Staring. Ja. Uh, hij had hele andere voorbeelden kunnen gebruiken. Natuurlijk. Uh, ik geef een voorbeeld. Mm -hmm. Ik heb aan de Onvolprezen uh, vrijze universiteit een onderzoek gedaan... waaruit ja. blijkt dat huizen door een pyromaan aangestoken... veel minder vlamvatten dan, een, dan uh, Ja, precies, dat, precies. Kijk, als je iemand een kilo suiker door zijn stroot stampt excuseer mijn Frans... Dan heeft u toch de volgende dag nog geen diabetes? Dat is precies hetzelfde. Ja, het is zeer aannemelijk dat als je met je voeten in een tel vol natte gebruikte pleisters gaat staan. dat je dan juist geen voetschimmel precies. krijgt. Hè? Dat hebben ze in Salt Lake City keer op keer bewezen. Is dat zo? Nee, maar het stuit minder mensen tegen de borst. Uh, mag ik even wat zeggen? Her, God, daar heb je dat rotgeluid weer. Niet opletten. Kijk, weet je wat het is? Als je een verkeerde mossel eet, kotst je lichaam het ook uit. Hè? Waarom zou dat bij verkrachting opeens anders zijn? Dan mogen de heren heidenen mij een keer uitkomen leggen. Touché. Ik zeg altijd hoe ontsmakelijk. Hoe je je kleedt, hoe eerder je van wie dan ook zwanger wordt. Dat is een tip voor de fruitjes. Sorry, maar nu moet ik het toch. Echt even tussenkomen. Hey, hebben wij een papegaai tegenwoordig? Weg. Nee, nee, nee, nee, dat is de vrouw. Ja, als een papegaai bestaan die jouw koffie kunnen serveren... zeg ik inruilen, wijf. Ja, wat je gelijk hebt. Weet d je wat het is? Als je per dag zes kilo friet met een emmer mayonaise eet... terwijl je niet dik wil worden, mm. dan val je automatisch extreem af. Dat staat in de Bijbel overal de hele tijd. Als een vrouw zwanger wil worden, hoeft ze alleen maar aan God te denken. Ik noem hem Maria. Nou ja, zeg. Au, mijn oren. U slaat wel even heel gemakkelijk een hoofdstukje over. Zeg, kan iemand dit wezen de tent uit knuppelen, alstublieft? Nee, nee, nee, nee, nee, wacht even, ECGL. Laten we voor één keer eens luisteren naar de broed- en legbatterij hier. Ja, als ik maar niet hoef, te onthouden wat er allemaal uitkomt. Natuurlijk. Goed, vrouwmens, wat spookt er in die lege schedel van u? Uh, ik wou alleen maar zeggen... Als je iemand dwingt de Bijbel tot zich te nemen, wil dat niet zeggen dat er een goed christen uitkomt. God zij dank heeft een gezonde geest in een gezond lichaam ruim voldoende weerstand tegen die larikoek- en nepwaarheden. En Ja. Nou, drie jaar vier zinnen, hè. verder komt het niet. En dat zou Stemrecht moeten hebben? Ik dacht het niet. Zeg, ga eens iets rijden ergens, jij. <laughs> Wat zijn ze toch makkelijk op een piepkleider nummertje te zetten, ja. heerlijk. He? Ik denk dat onze zetels uh, veilig zijn, ondanks staring. Heet hij echt staring? Nou, ja, who cares. Marja Luif, Pieter Bouwman en Bas Hoeflaak. Debat. iedere week in vrijdagmiddag. Krijgen twee mensen de kans om met elkaar te debatteren? Twee katheders zetten we daarvoor klaar. Twee mensen met verstand van zaken, vanzelfsprekend daarachter. Vandaag gaat het over de vraag of je mensen met een bijstandsuitkering moet korten. als ze een ongepast uiterlijk hebben of geen Nederlands spreken. We gaan het daarover hebben met Kitty Bouwmeester van de Werklozenbond in Utrecht. Welkom. Goedemiddag. En we gaan het hebben met Bas van Wout, gemeenteraad, gemeenteraadslid op dit moment. voor de VVD in Amsterdam. Maar op de lijsten voor de Tweede Kamer. Zeker, nummer 27, lijst 1. Ja. De, dus, het ziet er goed uit? Uh, voorlopig wel, maar uh, tot 12 september uh, vechten we voor iedere stem. We zullen zien uh, waar dat toe leidt. Meneer Bouwmeester, u bent van de Werklozenbond. Uh, wat doet die bond eigenlijk? Nou, ik ben mevrouw Bouwmeester, zeg, maar wij... Oh, nee, uh... meneer, neem me niet kwalijk. Excuus. <laughs> Is overduidelijk te zien. Wij uh, helpen dus mensen die dus... Uh, Tenminste, komen bij ons op kantoor heel veel mensen... die uh, moeten leven van een minimumuitkering. Dus van een minimuminkomen eigenlijk meer. En uh, ja, om dan nou gelijk met de deur in huis te vallen... Ze zien er zo niet onaangepast uit. Ik bedoel, ze zien, het zijn net normale mensen. Maar u behartigt de belangen Wij van de mensen? Wij behartigen de belangen voor deze groep mensen. Ja, meneer ja. van Wout, u hebt sociale zaken in uw portefeuille. Uh, wil u dat ook zo houden als u naar de Tweede Kamer gaat, overigens? Uh, dat zou uh, een optie zijn. Lijkt me een mooie portefeuille. Er is daar buitengewoon veel te doen. Uh, we hebben in Nederland ruim 300.000 mensen in de bijstand zitten. Uh, tegelijkertijd hebben we ook 300.000 mensen uit Oost-Europa... die hier werk komen doen en 100.000 vacatures. U zegt, laat die mensen in de bijstand maar het werk doen. Dat moeten we absoluut gaan doen. Slechts de helft van de mensen in de bijstandsuitkering... ervaart dwang en druk om aan het werk te gaan. Dat is niet alleen een belediging voor de bijstandsgerechtigden die wel hun best doen... maar ook voor al die hardwerkende Nederlanders... die met hun belastinggeld die uitkeringen moeten betalen. Dus de VVD zegt, we moeten er veel meer bovenop gaan zitten... en veel meer eisen gaan stellen aan mensen om uit die bijstand te ja, komen. En hoe dat dan kan, ja, da daarover gaan we eigenlijk praten... naar aanleiding van een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Uh, daaruit bleek dat klantmanagers bij de sociale diensten niet veel voelen... om mensen met een ongepast uiterlijk... Uh, tekorten op een bijstandsuitkering. In het gedogen is dat juist afgesproken... Hè, door uh, demissionair staatssecretaris, de Krom. Hij denkt dat kort op die uitkering goed werkt. Uh, vandaar dus de stelling, we hebben hem als volgt geformuleerd... de sociale dienst moet onaangepaste bijstandsontvangers korten op een uitkering. U krijgt op het begin een halve minuut om even uw stelling toe te lichten. Uh, meneer Eendwoud, u bent het eens met de stelling. Dus een halve minuut om uit te leggen waarom. Ja. De VVD vindt dat de bijstand een voorziening moet zijn voor mensen... die echt niet in hun eigen uh, inkomen kunnen voorzien. En dat iedereen die een uitkering ontvangt de plicht heeft om er alles aan te doen om eruit te komen. En die mogelijkheden zijn er ook. Alleen zien we dat heel veel mensen onvoldoende hun best doen en daar onvoldoende op worden aangesproken. Dat kan zijn doordat ze zich bijvoorbeeld buitengewoon slecht gekleed op een sollicitatiegesprek uh, melden. Maar ook omdat mensen zodra ze één of twee dagen een baan hebben continu te laat komen... Uh, uh, Aangepast gedrag vertonen. En dat moeten we keihard aanpassen. Dat is de eerste halve minuut. De... Mevrouw Bouwmeester, voor u een halve minuut ook om uit te leggen waarom u niet vindt dat mensen wegens hun gedrag of uiterlijk. Aan gekort moeten worden op een uitkering. Nou, om te beginnen zitten, zijn de meeste mensen die in een uitkeringspositie zitten... zitten daar onvrijwillig in en willen er dolgraag uit. Ik durf u te vertellen dat minstens 95% van de mensen... gewoon heel graag willen werken. Maar diezelfde VVD die dus nu zegt van... Uh, ze moeten zich maar de baard eraf, harenkammen en een uh, nieuw jurkje aan... en gaan solliciteren, die riep 20 jaar geleden ook al... mensen, je baard eraf en nieuwe kleren aan en gaan solliciteren. En er is helemaal niets veranderd, want alles is wegbezuinigd. De mensen die dus in die banen zaten, die hadden, die hadden dus in, in zijn tijd ideebanen... en die nog even allemaal wegbezuinigd. Dat zijn gesubsidieerde Dat banen? Dat zijn gesubsidieerde banen. En als die er waren, uh, meneer Van den Wouten, dan was dit helemaal niet nodig... Uh, al die strenge sancties, want dan waren ze aan het werk. Waar de VVD uh, voor staat is het creëren van echte banen. En we hebben ook gezien bij de doorrekening van het CPB... dat de VVD de absolute banenkampioen is. Dus wij zeggen niet alleen... we nemen maatregelen om bijstandsgerechtigden meer te dwingen. Maar we zorgen ook nog eens dat die banen dat er, er zijn. Dat die er zijn. En nogmaals, uit de onderzoeken blijkt dus gewoon... dat 50% van de mensen in de bijstand geen sollicitatieplicht ervaart. En nog zo'n voorbeeld. Slechts een derde van de mensen in de bijstand... heeft zich ingeschreven bij een uitzendbureau. Terwijl dat een van de makkelijkste manieren is om aan het werk te komen. Ze willen niet werken. Uh... Dat betekent dat men onvoldoende drang en, uh, ervaart... en dat men onvoldoende uh, doet, in ieder geval een bepaalde groep... Hè, de goede niet te nasproken, onvoldoende zelf doet om eruit te komen. Meneer van het Woud zegt het net, en mevrouw Bouwmeester... maar het komt er eigenlijk op neer, ze willen niet. Nou, dat zijn men, meneer van het Woud zijn woorden, want ze willen wel. Geen, neem nou maar voor mij aan, als jij dus van een uitkering moet leven... van ongeveer duizend euro per maand... en je moet daar drie kinderen van kleden en eten geven... dat is armoe, daar wil jij uit... Maar er worden echte banen gecreëerd door de VVD, Alweer wordt gezegd hier. En ik neem aan dat de mensen die u tegenkomt met een uitkering... ook graag zo'n echte baan willen, of niet? De, tuurlijk, dat willen ze allemaal. En die idee, die gesubsidieerde banen die er waren... dat was een ideale opstart voor een heleboel mensen. En er werd er gezegd, ja, ze bleven te lang hangen. Maar nu zelfs echte banen. Hm? U krijgt nu zelfs echt een baan ja, aangeboden. Nou, geweldig, kom erop met die baan. Hoeveel heb je er in de aanbieding? Want er is yes, 95% yes. Procent van, de, van, de, van de groep die dus nu thuis zit, omdat ze dus niet kunnen, mogen, weet ik veel wat werken. Die willen dolgraag. Ja. Nou ja, mevrouw zegt, het neemt wat van mij aan... ik baseer me liever gewoon op cijfers uit harde onderzoeken. Ja, en dan nogmaals, ik me ook op. nogmaals, hebben we zo'n onderzoek, 50 en na twee jaar is dat zelfs 60 van de mensen in de bijstand... voelt geen aandrang om te gaan solliciteren. Ik kom zelf ook veel bij sociale diensten... en daar zie je soms hele goede medewerkers die echt ook zeggen... je zit hier niet omdat je dan geld van ons krijgt... maar je zit hier omdat we naar het werk te helpen. Maar te vaak nog wordt iemand in de bijstand gezien als zielig... waar we vooral niet te streng tegen moeten zijn... en uiteindelijk is dat asociaal. Want de vele hervormingen die de VVD al gedaan heeft in de laatste twintig jaar op het gebied van sociale zekerheid, heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat sinds de jaren negentig het aantal huishouden in armoede in Nederland meer dan gehalveerd is. Ja, maar dus mevrouw Barmister, u bent eigenlijk asociaal werkt. bezig door te voorkomen dat ze aan de slag gaan. Ik wil helemaal niet voorkomen dat ze aan de slag gaan. Die mensen willen dolgraag aan, aan de slag. Waarom lukt maar het, dan het, stigma, niet? het stigma wat die mensen gelijk opge, opgelegd krijgen van ze zijn lui, ze willen niet, het zijn potentiële weet ik veel wat allemaal, het klopt gewoon niet. En dan zegt meneer van de VVD wel... Ik baseer me op, uh, op liever op feiten, op, op onderzoeken. Waar je dat ik mijn cijfers vandaan haalde. Nou ja, maar ik werk ook met die mensen. Ik zie wat er gebeurt. En als iemand dan zegt ze zijn onaangepast en niet verzorgd. Nou, weet je, bij ons op kantoor natuurlijk zijn er af en toe wel eens mensen waarvan je denkt: Nou, man, je stinkt een uur in de wind. Doet er eens eventjes wat aan. <gacht> ja. Maar negen, en zegt u dat dan ook? In sommige gevallen wel, ja. ja. Ik bedoel, want ik, ben, ik ga er ook vanuit, als jij kan werken en je wil werken, jongen, ga ze even lekker. Doen. Ik, ik ben ook er helemaal niet dat ik zeg van... ze moeten niet werken. Nee, er is geen werk. Nee, maar er, er, we doen. praten hier over een aan aanleiding van het onderzoek... van het Sociaal Cultureel Planbureau. Ja. En, en daar wordt onder andere door die klantmanagers bij de sociale dienst gezegd... Exact. dat percentages wel degelijk niet aan het werk komen... of vanwege hun gedrag, of vanwege hun uiterlijk... of vanwege het feit ja, dat ja, ze in Nederland spreken. Er worden nou dingen door elkaar gehaald. We, we gingen het over een stelling hebben... En, uh, oké, okay, nou, die stelling, daar sta ik beslist niet achter. Mm -hmm. Want het zijn hele normale mensen die dolgraag aan het werk willen. Ook niet als je vaststelt dat maar... het door het gedrag of het uiterlijk komt. Dit, nou weet je, het zal, er zal een percentage even, zijn. Er zal echt even een percentage even zijn. Er zal, even kort, er zal tot 20, een, even het antwoord tot 20 afmaken, als, we, als we het even mag, meneer van mevrouw Bouwmeester. Er zal, er zal een percentage zijn, en wat ja. doen we daar dan mee? Ja, dat vind ik ook een hele moeilijke zaak. Ik bedoel, er mogen best bepaalde sancties opstaan. Maar als jij nou als jij iemand... In sommige gevallen bent u wel voor sancties. Als, als jij dus heel bewust je daar stinkend uh, gaat solliciteren... Ja, heb ik ook zoiets van, jongen, doe eens eventjes lekker normaal. Maar ik bedoel, als ik ga solliciteren met, met, met een t-shirtje aan... waarbij je mijn tepels net niet ziet en, en, en een hartstikke kort rokje... dat kan toch ook niet? Ik bedoel, bedoel, normaal gedrag is normaal gedrag. Exact. En daarom vindt de VVD ook dat we dat mogen vragen van mensen. En als mensen daar niet aan meewerken... want iedereen in de bijstand heeft de plicht om alles te doen... om uit uh, die bijstandssituatie te komen. En werk is ook, blijkt ook uit alle onderzoeken de beste manier... om uit armoede te komen. Ja, die plicht FVD heb je, je naar jezelf. Die heb je naar de hardwerkende belastingbetaler. En die heb je naar andere uitkeringsgerechtigden. Dus de VVD blijft erbij. En ik ben blij dat u al een beetje onze kant op schuift. De VVD Echt, blijft niet? erbij. dat wij <laughs> kunnen sanctioneren als mensen onvoldoende ja. hun best... Het maar weet je wat ik vind? Hè, er wordt dan altijd net gedaan of die mensen daar wel bewust in die uitkering zitten. Het is ze overkomen. Weet je, dan moet je eens naar een, naar een klas gaan van 16, 17-jarigen... en dan moet je eens gaan vragen, wat wil jij worden later? Er is er niet één die zegt uitkeringsgerechtigde. Ze vinden het niet fijn. En u zegt, er is dus ook een hele grote groep die er uh, niets aan kan doen. En daar helpt het niet als je sancties nee, het, uh, oplegt... Het, van maar wanneer, is iemand, wanneer, wanneer ben je onaangepast? Ik bedoel, als een moeder met twee of drie kinderen gaat solliciteren... en die kan zich niet kleden volgens de laatste mode, ben je dan onaangepast? Dat is, meneer van Wout, ja, hoe bepaal je dat eigenlijk als uh, ambtenaar? Nou, de VVD gaat niet zeggen... We gaan in de wet voorschrijven wat voor kleding u uh, moet dragen. Oh. Het gaat natuurlijk om hoe diegene die achter die baan, bij zo'n sociale dienst zit, hoe die daarmee omgaat. En die ken ik over het algemeen. Uh, als uh, zeer bekwame professionals oh. die precies zien wat er mis is. Ja, maar en die vinden het ze... moeilijk, geven dat ze dat het onderzoek dat aan. Dat geven ze ook aan, hè, Wij zien bij 10 tot 20 procent van onze cliënten... zien wij dat ze onvoldoende zich aanpassen om daadwerkelijk aan het werk te komen. En dan zeggen wij, dan moet je op een gegeven moment ook gaan sanctioneren. Ja, maar ze vinden het ook, ook moeilijk. Je, het is, mevrouw Bouwen is het tot slot. Het klinkt hier allemaal weer zo van als eigen schuld, dikke bult... Maar daar ben ik het gewoon helemaal niet mee. Eens sta ik ook beslist niet achter het heleboel. Nou, wat ik al zei, het is er overkomen en het is ook nog in de hand gewerkt door dezelfde VVD. Want al die gesubsidieerde banen, die over, de banen en dan komen ze maar weer. Daar, daar hebben in het over de jaren tachtig ook al. De werkgelegenheid. De VVD is de vindt de jaren dat niet de beste manier. De VVD gestegen en wij creëren ja. liever echte ja. banen dan melkende banen. U? Dat is pas sociaal beleid. Toch wil ik, ondanks dat u dat net ontkende, ook mevrouw B Bouwmeester. tot slot, want ik vraag het eigenlijk altijd aan het eind van het debat. Vindt u nou dat er helemaal niets of toch wel iets in de argumenten van meneer van nou, er zijn argumenten, daar sta ik beslist niet achter. Maar wat ik wel vind vanuit mezelf, is dus dat iemand die recht van lijf leden is en die kan gaan solliciteren, dat hij dan ook zijn best moet doen om te solliciteren. Dus ergens en daar niet... heeft hij een punt. Dat. Maar dat, dat is dus de normaalste zaak van de wereld. Maar kom niet aan met die stigmatisering... dat al die lui die in een uitkering niet zitten... Werken. niet willen werken. Want Meneer dat van is niet waar. Nou, Zit, heeft... Zit er iets in de argumenten van mevrouw Bouwmeester? U heeft dat bij ook niet te horen zeggen. Ik baseer mij puur op die onderzoeken. De helft van de mensen voelt geen plicht uh, om te gaan werken. Uh, 10 tot 20 procent heeft onvoldoende aangepast gedrag... of uiterlijk om aan het werk te komen. Die groep moet je aanpakken. En dat is juist ook sociaal naar de mensen in de bijstand... die wel hun best doen ja, Hoe groot die groep is daarover... U van mening, maar als iedereen er is, moet hij aangepakt worden. Iedereen kan worden. het opzoeken in het DCP-rapport staan. Tot elkaar. Maar ja, met ja, deze werkloosheid werkeloosheid is een utopie om te denken dat iedereen aan het werk. 10.000 vacatures in de U mag Nederland. rustig door debatteren, maar wij ja. gaan weer naar muziek luisteren. <laughs> <laughs> ik dank u voor dit debat, Bas van het Woud van de VVD en Kitty Bouwmeester. <laughs> Gabby Jong nu met The Ones That Got Away. <laughs> Trapped in a box, there's no way out, there's no hole in her, and nobody's about. And I can't get myself out of this mess, no, I can't get myself out of this mess, no, no, can do. Please, it's time, please, it's time, please, it's time for us to leave. But oh, what if we go, uh so oh, will we disappear into a I could stay, but this is the ending My time is close. No use pretending I'm the only one Hold onto your hats, it's causing a Race to and run, run, Once that got away, Kevin Young and the other animals that are Stephen Ellis, Paul Wally, John Kelly, Ollie Turner, Ollie Hopkins, and Millie McGregor. Dat zijn andere animals. Uh, en degene die reageerde op onze oproep om onze Facebook pagina te liken. Uh, dat zijn er veel geweest. Daar hebben de vier kaartjes gewonnen voor concerten. Dat zijn John Westgeest, Willem Kuipers, Ture Krompoets en Wendy Love. They will all come to your concert. Yes. Yes. <laughs> so you can say hello. I will John, Willem, Ture and Wendy, if you remember. Uh, uh, uh, Gabby, how, how do you describe your music yourself? Oh, we call it Circus Swing, because we've always... Had een probleem, you know, um, putting it into boxes and uh -huh. in to categorize it's it. It's a lot so. of everything. Yeah, yeah, it's, a, it's definitely. And like me, it's very eclectic and uh, changes its mind a lot of what it is. Yeah, so Circus Swing just answers that question. Circus and, uh, Swing noemt ze haar muziek, want het is van alles wat net net als hij zelf zegt ze. Want, how do you describe your your looks, your style? Oh well, I guess that kind of fits into the kind of circus swing side of things as well, because it's very theatrical and colourful, and we play with our clothes, and uh, we get more dressed up than this. Actually, yeah, this is us. kind Yeah, very, very red hair. <laughs> I do. Yeah. <laughs> and you always it's natural, of course. It's natural, of course. Yeah. Natuurlijk, gifrood haar heeft ze, and and always uh, beautiful dresses, etc. It's, it's a style. Uh, I heard people in England are already following your style, women. Brussel men well, I have, also, I don't know. Maybe, yeah. I mean I have a style blog and I'm I'm really interested in fashion. I love promoting up and coming designers and you know really kind of promoting people and uh -huh. um, so fashion is part of that and also because we like to give our audience a visual treat, we like to kind of offer them more than just the music. So it's a whole package. And, er valt ook uh, veel te zien bij de concerten van Gabby Young en uh, inderdaad, ze is ook heel erg in stijl en modig geïnteresseerd. Um, I understand, as as, as a kid, a kid, you, you wanted to be an opera singer? Yes, yeah. Well, not as a kid, as a teenager. A teenager. I, I saw Maria Callas on TV and I went, I want to make people cry like that. <laughs> so beautifully emotional and vulnerable and uh just amazingly theatrical and her voice is so powerful and what made you really decide to go to the other that. way well i discovered jeff buckley and then he has you know beautiful operatic voice and was still theatrical but wrote his own music and i kind of thought you know maybe i could write my own songs and then i don't have to stick to the notes on the page i can do it my own way But you have a classical uh, education? Yes, yeah, from 11 I, I learned singing um, classically and was in the choirs. and. Like Justus Van Ull, who was here. Yeah, nice. <laughs> yeah, Justus schrikt helemaal. Come and join us. <laughs> He's very uh, humble. <laughs> he looks scared. Okay. Yeah, he looks very scared. <laughs> you don't have to be scared for Gabby, Justus. <laughs> and you're touring in, in Holland, uh, Gabby? Yeah. Uh, where? Which... So tonight we're at Culture and Nova Festival. Uh, -huh. um, uh Then we come back in September because our Album is launched on the 7th of September, and we're playing Into the Great Wild Festival there, and uh, Paradiso in Amsterdam on the 18th, and lots more dates. You played in Holland before, do you like it? Yeah, we absolutely love playing here. Always a great <laughs> audience. The animals are yeah, nodding the animals also, love it. yes. Because also the audience become the animals as well, and we have a lot of animals here that we love very much. A lot of animals, okay. <laughs> why, why do you like it? Because of the soft works or other reasons? Amsterdam? I don't know. I think it's It's really... always soft works with musicians. It's a great Great yeah. audience. Oh, yeah. publiek. And it's, they really like to get involved. And we always meet them after the concerts. And it's always, you know, it's always a really good fun night. And people just want to have a good time and dance and sing along. Het gaat along. ze niet om de joints. Het gaat om het publiek, zeggen ze. Daarom vinden ze het leuk om in de ene te spreken. Uh, of course, uh, at first, we'll hear you here again. Uh, a few songs you will play here in the Kroon. Aan het Rembrandtplein, Amsterdam. Thanks very much. Thank you very We'll hear good. from you. you. Maar nu eerst. <laughs> Echte verkrachting maakt vrouwen niet zwanger. Al dus de Amerikaanse republikein Todd Akin. Dus ook na verkrachting geen abortus. Want als je zwanger wordt, is die verkrachting dus een leugen geweest. De Nederlandse christelijke politicus Van der Staaij... is ook pertinent tegen abortus. Maar Van der Staaij geeft wel toe dat vrouwen na verkrachting soms zwanger worden. Eentje per 200. Maar ook die ene heeft geen recht op abortus. Streng christelijke politici redeneren hier als volgt. Dat een paar vrouwen met het kind van een kracht verkrachter blijven zitten, dat is jammer. Maar het absoluut altijd verbieden van abortus zorgt er wel voor dat miljoenen christelijke vrouwen besluiten een deugdzaam leven te leiden. Dat gunstige effect wil je niet kwijtraken. De vaste straf voor zomaar seks hebben of overspel plegen is zwangerschap. En echte christenen vinden dat die straf gehandhaafd moet blijven. Want a. Het leven is heilig. En b. Abortus is een ongewenste vorm van strafvermindering voor seksuele zondaars. Voor christenen is het daarom zeer verleidelijk te geloven... dat er geen zwangerschap door verkrachting bestaat. Want anders moet je uitzonderingen gaan maken. Soms abortus toestaan. En voor je het weet maken anderen daar misbruik van. Daarom hoopten christelijke Amerikaanse dokters bewezen te hebben dat verkrachting maar zelden zwanger maakt. Als je dan bovendien gelooft dat God het beste voor heeft met de mensen, zal God verkrachten vrouwen die zwangerschap inderdaad ook willen besparen. Met andere woorden, het is allemaal prima geregeld, abortus overbodig. Maar wat is nu de kans op zwangerschap door verkrachting als in plaats van een christelijke dokter de wetenschapsredactie van NRC Next dat uitzoekt? Van alle verkrachte vrouwen wordt 5 tot 8 procent zwanger, minstens 1 op de 20. Dat is opvallend veel. Kinderen komen er na verkrachting zelfs vaker dan na gezellige seks binnen het huwelijk. De natuur bevoordeelt verkrachters boven goedwillende echtgenoten. Jawel, het is overigens al jaren bekend, maar toch lezen je het maar zelden. En dat is logisch, want wie zou zoiets willen weten? De natuur zou juist lief moeten zijn met name voor vrouwen en zeker in een modern land als Nederland. Helaas, het is in praktijk andersom. Moeder natuur beloont uitgerekende brute verkrachters met extra nageslacht. Want de natuur houdt van sterke dominante mannetjes. Daar komen namelijk sterke dominante kindertjes van. Is goed voor de soort. Heel de natuur hangt van verkrachting aan elkaar. De ubermannetjes verjagen of vermoorden de sukkel's en stelen hun vrouwtjes. En moeder natuur vindt dat prima. Want een gespierde verkrachter levert beter nageslacht... dan een suffe echtgenoot die te zwak was om zijn vrouwtje te beschermen. Zo verklaren sommige biologen dat zwangerschap na verkrachting extra vaak voorkomt. Maar je hoeft niets te geloven. Je kunt ook gewoon eerlijk tellen. En ook dan blijkt, verkrachting leidt opvallend vaak tot zwangerschap. Naar, maar waar. Het plegen van overspel is trouwens ook een manier om extra snel zwanger te worden. Volgens het cliché, en ook vaak in het echt doen overspelige vrouwen het dan stiekem met testosteronrijke dominante mannen. Attila, de hun light, is de ideale overspelpartner. Ook dat vindt de natuur een voortreffelijk besluit. In de gemiddelde schoolklas zit daarom minstens één kind dat het resultaat is van geheim overspel door de moeder. En zie daar het grote zedelijke probleem voor christelijke politici. Want stel dat God goed is. Hoe kan het dan dat die juist verkrachters en overspelige vrouwen extra gul beloond met nageslacht? Zoiets is aan gelovige kiezers niet uit te leggen. Het verbieden van abortus wel. Onze factchecker Justus van Doel. Op vier tijd voor het nieuws, Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal.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 In Ermelo zijn twee geldlopers gewond geraakt toen hun plofkoffer ontplofte. De mannen hadden net geld opgehaald bij een supermarkt. En waren weer in hun geldauto gestapt toen de koffer plotseling opensprong. Daarbij kwam rook vrij en de geldlopers hebben het ingeademd. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dat zijn de hoofdpunten. AMB ah, verkeersinformatie. 18 files, en het is vooral druk vanuit Utrecht richting knooppunt Hoevelaken. Opvallende files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 6 kilometer. A2 Belgische grens richting Maastricht voor Maastricht 4. A2 Eindhoven richting de Belgische grens voor knooppunt Europaplein 3 kilometer. Werkzaamheden op de A7 Zaandam richting Den Oever... die veroorzaken vertraging tussen Hoorn en Wognum, 2 kilometer daar. En ook op de A50 Arnhem richting Os zijn werkzaamheden... Tussen Heter en het knooppunt Ewijk 8 kilometer. En op de A325 Arnhem richting, Ber richting Nijmegen. Voor de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Bob. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het Haagse Historisch Museum ontdekte hoe een gruwelijke afbeelding van de moord op de gebroeders De Wit... jarenlang verborgen werd gehouden. Hoe dat zit, hoort u zo direct. Frits Barend gaat het hebben over zijn sportieve hoogte- en dieptepunten. En u kunt daar weer op reageren. Twitter ons, hashtag AvroVML. Of bekijk ons, vrijdagmiddag live. .nl. De rubriek over politieke partijen. Verkiezingen heeft iemand het nog ergens anders over deze dagen. Als wij het hier ten goed hebben nageteld... heeft u op 12 september de keuze uit 21 partijen. Toch zijn er ook partijen die het net niet gehaald hebben. Te weinig leden, of handtekenen, of wat en dan ook. Uh, een van die net-niet-partijen is de Naturistenpartij, Bij ons in de studio het echtpaar Peter en Nelly Doosvreugd. Uh, meneer Doosvreugd, uh, waarom deze partij? Nou, dat zal ik u vertellen. Uh, wa wacht, ogenblik. Uh, wat ik nog oh. uh, vergeten te zeggen... dat uh, bij wijze van uitzondering Peter en Nelly Doosvreugd... naakt uh, tegenover mij zitten. Het <lacht> is heel gewaagd... Uh, een applaus hiervoor. Uh, uh, oh. <tie> uh, Peter, uh, waarom? Omdat wij altijd en overal bloot willen lopen. En niet alleen in daartoe aangewezen kampen. Want dat doet mij in ieder geval veel, veel denken aan 4045. Hè? Discriminatie, je hoort het toch? Nou, dat vind ik een rare vergelijking. Blootlopen is een keuze. Oh ja, nou, wij zijn bloot geboren hoor. Zo zijn we, van nature. Kleding is een keuze. En een hele rare. Maar uh, hadden we hier wel behoefte aan, aan uh, nog meer one-issue partijen? Hoe denkt u bijvoorbeeld over uh, pensioen, zorg, uh, de euro? Nou, dat is wel een punt. Uh, ze willen dat wij naturisten uh, een hogere premie gaan betalen. Ja. Omdat wij sneller iets zouden oplopen zonder mm. kleren, hè, ziektes of verwondingen. Ja, en, en dat wij sneller slijten door het blootlopen. Dat is een krakjoren. En daar gaan wij natuurlijk tegen in. En hypotheek Oh, aftrek? O, over aftrekken praten wij niet. Dat wordt bij ons meteen weer zo insinuerend. Bloot heeft sowieso helemaal niks met seks te maken. Nou nee, ja, uh, bij u is het klokkenspel überhaupt niet aanwezig. Oh, oh. Niet te zien, in ieder geval. Uh, door die enorme buik die erboven hangt. Ja, nou. ja dat moet ik toch eventjes... Uh beschrijven voor de luisteraars thuis. Uh, bij Nelly Doosvreugd hangen de borsten tot op haar navel. Maar vergeleken bij Peter is dit toch... Ja, ja kijk, kijk, daar heb je het alweer. Bloot is altijd mooi. Altijd beter dan gekleed. Die denk denken altijd dat ze het beter weten. Ik haat dat. Bij ons op de camping ik ze ook altijd weg. Kst, weg, klerendragers. Oprotten met die kleren. Uitkleed of wegwezen. Desnoods met geweld. Uh, had u ook nog een verkiezingsleus? Ja, overal bloot. Over het gele lichaam? Nee, op elke plaats in de ruimte natuurlijk. Ja, ja. We hadden trouwens eerst een andere leus. Uh, en nu vooruit. Maar die had de D66 al. En nu vooruit? Nee, en nu vooruit. Ja, die hadden we nog over van het festival voor besneden mannen. He. Die hebben altijd wat schroom om naakt te lopen, begrijpt u wel. En doe die ja, leus... Ja, ja, ja. ja. Nou, en het pensioen, hoe denkt u daarover? Pens pensioen. Dat is voor ons het belangrijkste. Laat of vroeg, met of zonder korting, maakt niet uit. Nou, daarin verschillen wij wel een oh. beetje van mening. Dus. Oh, kom zo. Nou, ik vind, als je eenmaal de pensioengerechtigde leeftijd hebt... dan moet je eigenlijk niet meer naakt maar willen lopen. Wat is dat nou voor onzin? Nou, daar kan ik me wel wat mee voorstellen, hoor. Want het mooie gaat er toch wel een beetje af op een duur. Ja, meneer, wij lopen al ons hele huwelijk bloot, dus dat blijven we ook doen. Punt uit. Maar Pete, je weet maar... dat ik me de laatste tijd niet meer zo lekker voel in mijn blote kom. Ach, mens, dat zit allemaal tussen je oren. Nee, Pete, ik hoef het allemaal niet meer zo. Ik heb het altijd alleen maar voor jou gedaan, dat weet je best. Oh ja, we hebben ook meegedaan aan Support Prins Harry met de Naked Salute. Hartstikke goed. Daar zou ons Koningshuis een voorwoord aan moeten nemen. Beiersdiks bloot, Willem-Alexander bloot, Maxima bloot. Lekker. Nee, je hebt me altijd gedwongen, Peet. Ik wil het oh, gewoon niet meer. Ja, toch opnieuw. Ik doe het niet langer. Wat vlieg je me nou? Ik trek een jurk aan, Peet. Houd ermee op. Nee, nee! Ja, en nee. Zo, nee, zo is onze hele partij naar zijn sodemieten gegaan. Door die kleren die kote kleren Die het ons niet gunnen dat we blozen. Hou willen. op, Peet! Ga uit dat ding! Laat die Jopen wapperen! Nee! En zo is er weer een partij aan uw keuze ontsnapt. <lacht> Bij de restauratie van een schilderij van de moord op de gebroeders De Wit in 1672... blijkt het tafereel nog veel gruwelijker te zijn dan men dacht. Op het oorspronkelijke schilderij is te zien hoe omstanders vingers Tenen en tong van de gebroeders afsnijden. Maar in de 19e eeuw is daar een kanon overheen geschilderd. Dat ontdekte het Haagse Historisch Museum deze week. En vandaag hier om daarover te praten. Marco van Balen, conservator bij het Haagse Historisch Museum, welkom. Hallo. Okay. En Hi. natuurlijk Frits Barend. Staat de moord op de gebroeders de wit nog goed bij, Frits? Ja, uit de geschiedenis les zeker. Ja, en dat was ook een vrede moord, dat was ook wel bekend. Jij moest Absoluut. dat gewoon nog uit je hoofd leren vroeger. Ja, wij wisten dat. Je wist al dat het een vrede moord was, maar nu dus ook te zien, Marco van Balen. Ja. Het is uh, opmerkelijk, want ja, wat, wat hebben jullie eigenlijk precies ontdekt? Nou, wat we ontdekt hebben is eigenlijk heel simpel. We hebben een schilderij uit 16... We weten niet precies, 1680 waarschijnlijk. Dus acht jaar na de moord, vijf jaar na de moord. En die is eigenlijk heel gebaseerd op bestaande prenten. Dus dat zijn gewoon reproducties uh, zwart inkt op wit papier... waar er heel veel van zijn. Maar onze schilderij is uniek. En eigenlijk is die hele moord in, in zijn, in zijn, als een facet is eigenlijk nooit geschilderd. Het is het enige schilderij? Dat ja, is niet helemaal waar natuurlijk. <laughs> maar rijf, het klinkt de goed. Amsterdam heeft, ook, de heeft ook een schilderij. Dan ja. zie je de twee lijken ondersteboven aan de galg hangen op het Groene Zootje. Ja. In de, de geschiedenisboekjes hadden we toch ook prenten? Ja, van precies. de mooie toep, prenten, uh, ja. ja. Maar schilderijen is wat anders. Prenten zaten we vroeger in de 17e op de mensen in mappen. Daar keek je dan na, maar die hingen niet aan de muur. En dit is echt gemaakt om monumentaal bij iemand aan de muur te hangen. Mensen die mee willen kijken, er staat een afbeelding op onze Facebookpagina. Ja. Goed, jullie dat gingen goed. Dat, dat, restaureren, ja. dat schilderij restaureren? En wat bleek? Nou, het schilderij was in een dusdanige staat dat we vonden dat we iets aan moesten doen om het te kunnen tonen. Want dat was gewoon wat, ja, dat heb je bij schilderijen verf gaat loszitten, dus dat kan er ook afvallen. Er zijn andere problemen. Het is een houten schilderij, het is een paneel. Nou, dat gaat ook werken. Dus eigenlijk was het meer restaureren om het te behouden. En tijdens die restauratie euh, bleek dat bepaalde delen... die zagen er wat raar uit. Dat zie je dan met de blote oog, Maar dat zie je vooral als je infrarood en ultraviolette opnames maakt. Dan kun je door de verf heen kijken. En dan zag de restaurator eigenlijk ja, iets wat, wat dan aanleiding geeft... om te zeggen van, goh, daar zit waarschijnlijk iets onder. We konden niet zien wat. En toen heb ik dan als... Ja, het museumopdrachtgever zegt van nou oké, okay, ga je gang. Dat is een moeilijk besluit hoor, want ga je, dus, wat ja. je denkt dat de originele verf is eraf halen. Ja, of nou, niet? het was duidelijk dat dat niet origineel was, okay. wat erop zat. Okay. Alleen, je weet niet wat eronder zit. Kijk, als het blijkt dat het een, een, een zoals dat heet, een overschildering is, een retouche, omdat er gewoon een gat zit. Kijk, dan kan de huidige restaurator dat ook weer opvullen, want het was ja. niet origineel. Dus de verf die er overheen zat, die was van een andere tijd? Ja. Ja, die is uit onderzoek is gebleken dat die eigenlijk een aantal delen... zijn gewoon echt uit de 19e eeuw. En dat maakt dus ook dat je kijkt naar een schilderij... wat uh, 100, 150 jaar geleden ja, is aangepast aan de toenmalige... wij denken aan de toenmalige behoeften. Jullie hebben opdracht gegeven om dat weg te halen. Ja. Wat kwam er onder vandaan? Want dat was wat je zag was een kanon. Ja, het was een kanon. Je zag drie... Nou ja, als je het hele schilderij ziet, dan zie je dus heel veel mensen... voor de gevangenpoort in Den Haag. Daar, daar zat Cornelis de Wit opgesloten. Dat was de broer van Johan, van de raadpensionaars... Even heel kort, Cornelius wordt veroordeeld. Men, wille, men, eigenlijk, men heeft hem opgesloten omdat men dacht... dat hij de prins van de Oranje toenmalige, latere Willem III... de stadhouder die ook koning van Engeland wordt, eind 17e eeuw... dat hij die wilde laten vermoorden. Dat wordt een rechtszaak. Hij blijft ontkennen. In die tijd was het zo, als je ontkende en men had het idee... dat je iets te verzwijgen had, dan was het een enkele reis... of een getoertje meestal toch... Nee, naar de pijnkelder. Aha, dus daar werd er gemoord. Om dan onder tortuur, zoals dat in goed Nederlands heet... de bekentenis de af te dwingen. Ja. Bijzonder is dat hij dan ook niet bekend, dat nee. komt niet vaak voor. Dat mensen onder tortuur toch een mond houden. Ja. Meestal wil je gewoon dat het ophoudt, dus geef Beken je toe je. Ja. aan wat men wil horen. Nu tegenwoordig, een... vroeger was dat anders blijkbaar. Nou, nee, dat is altijd al oh, zo geweest, okay. maar nu uh, doen we daar meer onderzoek naar. Maar nabij. goed, dat, dat ja. is het verhaal tegenwoordig. Okay. Dus, ja, want... Men kan hem niet veroordelen tot de strop of, of mm -hmm. tot de doodstraf, en dan, maar hij heeft gelogen. Dus dan wordt gezegd, oké, okay, dan wordt het enkeltje verbannen uit Holland. Um, hij kan niet meer lopen door de martelingen. We weten dat zijn schenen waarschijnlijk zijn gebroken. Omdat daar dan van die klemmen op werden gezet. Dus zijn broer Johan, die om de hoek woonde. Op, nou ja, die, die op daar... dat ogenblik uh, ja, een belangrijk politicus was. Ja, nou eigenlijk al niet meer. Want hij heeft 22 jaar, of ik zeg het een keer, 19 jaar die Republiek geleid. Ja. Vanaf de 28ste, dat is echt uniek wel. Dat hij als, als, als leider eigenlijk van, Holland, van Holland en de rest van de, van de Republiek... Ja, maar we moeten toch even in verband met de, de, de tijd ja, proberen. Uh, ja, dat ga ik nu doen. Oké. Okay. Johan heeft overigens ontslag genomen ja, de maand daarvoor... want het gaat niet goed met de Republiek. Ja. Bekendheid heeft Frits Baarten ook op school gehad. Het rampjaar hebben we het over. Ja. Dus eh, he, radeloos, redeloos, redeloos is dan altijd de driesprong. Het land eh, ja, was 1672 hebben we het over, ja. En Johan trekt zich dat aan, die neemt ontslag. Dus die is al van het politieke terrein verdwenen. Mm -hmm. Maar die woont om de hoek. Dus die gaat zijn broer Cornelis ophalen om hem te begeleiden naar Toch, de geen, want, want die Cornelis is dus uh, beschuldigd, uh, misschien wel valselijk. Ja. Uh, Johan gaat bij hem op bezoek. Waarom worden ze allebei vermoord? Nou, dat is de vraag waar we het antwoord nou niet op weten. Ah, er zijn allerlei theorieën alle al. Er komt nu ook weer een boek aan wat probeert aan, aan, aan een oplossing dat was voor te dat is niet door die prinsgezinden? Nou ja, dat is wel wat je vaak oh, dan ja. denkt en, en, en wat gezegd wordt. <laughs> hey, hey, de is, orangisten. Kijk, ja. uh, Kijk, wat er aan de hand is, is dat de Oranjes zijn op dat moment... dat is een andere tak overigens dan die nu uh, het Koningschap vervult. Hè, dat is een andere zijtak. Ja. Die is op dat moment op een, echt op een zijspoor. Ja, we willen ja. niemand valselijk beschuldigen. Nee, nee, nee, dat doe ik ook niet. Maar, dat die oranje prinsgezinden een rol in hebben, is duidelijk. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ze opdracht hebben gegeven om het te doen. Het kan ook de meute geweest zijn die boven nou, was. Meute, als je het goed bekijkt, zie je vooral de meute zich te, te, helemaal te buiten gaan aan die, aan die lichamen. Dus ze te worden tenen, tongen, ja, alles Dat verschillen, toch? Ja, is, kijk, ja, dat... Alles werd uitgetrokken, alles. Ja, dat. dat maar daar ook... wilden we naartoe, want daar dat, dat naar zeg toe. je nou. Want dat is wat er dus tevoorschijn ja. kwam, toch? Of nou, niet? Dat wisten we dus uit beschrijvingen, uit ah, ja? print. Dat het gebeurd was. Ja, dus het was geen verrassing toen het bloot werd gelegd dat we iets hadden we gebeurd. Mm -hmm. Alleen we wisten niet dat het in het schilderij zat. Kijk aan. Want en, je zag daar wel inderdaad... Er is nu een foto. Ja, eigenlijk wel. Ja. En, en je zag zeg maar, op het schilderij links zie je dat de heren die poort uit worden gesleept. En dan zie je vervolgens dat Johan wordt dood... Nee, dan leven ze nog. Oh. Voor de deur worden ze vermoord om de beurt. De ene wordt de kop ingeslagen, de andere wordt oh. doodgeschoten. En vervolgens zie je dan rechts, en dat was weggeschilderd... dat ze daar bloot liggen en dat mensen met messen bezig zijn... aan hun vingers, aan hun tenen, oh. aan hun tong... Tuurlijk. In maar, onze collectie maar, maar je hebben we zegt, ook een tong en een vinger van de geboordeste weer. Dus op zich hebben we de bewijzen. Dat het klopt. Dat, dat ja. klopt ja. Je zegt, dat wisten we dus al dat het gebeurd was. Maar hoe belangrijk is dan deze ontdekking? Nou, in zoverre belangrijk, die vraag krijg ik natuurlijk veel gesteld... dat dit, wat ik al eerder zei, het enige schilderij is waar je het ziet. Dat het gebeurt. We hm. kennen prenten. Maar prenten, dat zal iedere collega uit het museum zeggen... die hang je twee maanden op en dan doe we hem snel weer in de doos... Want papier is vrij kwetsbaar. Ja. Schilderij kun je in principe altijd tonen. Dus je kunt eigenlijk met een bron, een schrift, of een, een visuele bron uit de tijd... kun je het verhaal illustreren. Van wie is het schilderij, weet je wel? Nou, dat is uh, een naamgenoot van je. Nee, hij heet <laughs> Pieter Frits. Ja. Maar dan dus de achternaam. En dat is eigenlijk een kleine meester, zoals dat zo heet. Het is dus ook ik, te zien op de webcam op dit ja, moment? Dat was schilder in de familie. Ja, denk het. Pieter Frits, is het ook veel meer waard geworden? Ja, Bent u dat erop vooruit gegaan, financieel? Nou, dat vind ik altijd een lastige vraag. Want dat klinkt misschien bizar als we dat zeggen, mensen uit het museum, maar waarde daar zijn we niet zo in geïnteresseerd. Want gaan we, de kopen. Waar? Nee, we gaan niet het niet verkopen. Nee, we gaan het niet verkopen. Maar we leggen nu, we hebben wel iets teruggebracht naar zijn originele staat. weliswaar met hulp van de 21e eeuwse restauratieatelier. Maar je kijkt nu wel naar het oorspronkelijke object. Gebeurt dat het vaker trouwens? dat dat, ja, die, in die ja, tijd dat gebeurt zeker. Wel. En vooral in de 19e eeuw dus. In de, ja, de, want, de Engels waarom? hebben daar het woord Victoriaans voor. Maar wij hebben niet zo'n naamwoord. Ze waren preuts. Preuts, boel opkuisen. Nou is dit niet, denk ik, ter opwinding... of uh, het verminderen daarvan dat men dit heeft gedaan. Meestal zijn het meer seksueel getinte dingen. He, bijvoorbeeld heel beroemd is het schilderij... wat Mouwenshuis heeft, de bordeelscène... Dan zie je een man en die krijgt een glas bijgeschongen van een dame met een decolleté En het wordt al geïnsinueerd dat boven is een bed wat opengeslagen ligt. Maar daarnaast staat nu, zie je twee hondjes die, zoals ze mooi heet, doggy style, elkaar betasten. Ja. Maar dat was in de negentiende eeuw, was dat gewoon een emmertje of iets. Ja. Ik weet niet meer wat, maar dat is weer blootgelegd. Oké, okay, ik, ik zeg het nogmaals, het is te zien op de webcam, het is te zien op onze Facebookpagina. Maar natuurlijk vooral in het echt, in het museum zelf. Ja. Tot 16 september. Ja, dan... Leg nog één keer de naam voor het museum. Dat is, nou, het is het raarste historisch, historisch museum, museum, maar het hangt in het museum De Gevangenpoort. dus is de plek waar Cornelis zat en waar ze voor de deur vermoord zijn. Okay. En dat is eigenlijk samen één museum. Dus daar moet je zijn om het te bekijken. Ja, Marco van zijn. Balen, tot zover dank. Zo ik gaan we praten met Frits Barend. Maar nu is weer Gabby Young. journey in You warming up, asked me what I've seen. And all this time of talking, I'm noticing ask you a question and you give me a lie Flipper away this time in vain I come across a child I've flip within me house attack I think that he is wild Down the line I spot a florist girl staring at me I ask them a question and they give me a lie Lives. And every time that I got close, I realize they're all lies. With every single take man, it's the same story. I ask them a question, and they give me a lie. So back at home, reflecting past, I think about these fairs. What makes them tick? What makes them think that they are not to blame? And they want to choose their persons to do it or quit. They should ask themselves this question and start with all Ask you a question, Gabby Jong. Overigens, de toerdata, dus uh, wanneer ze waar optreedt, die twitteren we. Sport, met wit Frits. Frits Barend wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit wit van wit wit wit van het, uh, Museum. Sportliefhebber ook? Historisch Museum. Een sportliefhebber ook. Ook in de collectie wit wit uh, ja, nou te weinig, te weinig, denk ik. Dus dat uh, gaat veranderen als het aan mij ligt. En zo liefhebben van wat voor sport? Ja, wat niet. Nou, zelf voetbal ik. Dus uh, daar doe ik het Nog bij... steeds? Ja, en nog zo steeds. Zo houdt je die niet Maar, had, nee, maar ik niet, toch, maar... ik speel wel bij de veteraan. Dat, je dat goed u, u wel. Ja. wel. Ja. Waar speelt u? Ik speel in Scheveningen. Bartien. Maar niet bij zich geven. Ooit oh, okay. oh, tegen gespeeld, ja, ja. Frits? Jij, jij zat tot voor kort nog steeds ook bij de veteranen. Ik speel nog bij Sportklobuitveld. Nee, we gaan voor, dit jaar voor het eerst pas voetballen. voetballen. Oh, Beledig me niet. Oh, jee, jij. jij bent een stuk jonger. <laughs> Goed, wat waren de Allemaal hoogte- en liefdepunten, Frits? Nou, het eerste hoogtepunt is Kai Reus. Uh, Kai Reus was het grootste wielertalent in de jaren, eindjaren... Ja, de eerste jaren van deze jaartelling, 2006-2007. Peter Pos noemde hem het grootste wielertalent. Nou, als Peter Bos dat zegt, dan is dat zo. Hij schaatsen tot 2002. Is pas op zijn zeventiende, gewoon doordat hij slecht begeleid werd als schaatser. Had niet zo'n goede sprint, hebben ze hem laten vallen. Toen ging hij wielrennen. Hij won meteen in 2003, werd hij wereldkampioen junior. Hij won alles wat er maar te winnen viel. Hij werd in 2004, werd hij het talent, sporttalent van het jaar, NOC-NSF. Uh, toen wilde Rabobank hem hebben, maar die wilde dat hij een... In inspanningstest zou doen. Toen zei hij dat wij geven, dat past niet in mijn trainingsschema. Dus het was toen al een jongen die wist wat hij wilde. Het jaar erop moest Rabobank op zijn uh, schede terugkomen... kreeg hij toch een contract. Hij bleek ook het talent waar te maken. En in 2007 sloeg het noodlot toe. Hij was aan het trainen in de Tour de France. De Tour de France van Rasmussen. Dat Rasmussen dacht de dat Nederland voor de Rabo zou gaan winnen. Heeft hij een vreselijke val gemaakt. Dus hier in de Alpen had zijn helm niet op. Dat is echt uh, fiets nooit zonder helm. Vreselijke blessure. Elf dagen in coma gehouden keerde terug, lukte niet, ziek geworden, is gestopt met wielrennen. En nu? was jammer dat iedereen dacht, nou, toen heeft Henk Angenet, de schaatser, de winnaar van de Elfstede, toch gezegd: ga dan weer schaatsen. Dat deed hij meteen weer zo goed dat hij ook zei tegen Henk... na een gegeven moment, god, ik wil weer gaan fietsen. Uiteindelijk is hij nu weer profwielrenner bij United Healthcare... het soort Univ van Amerika... Hij heeft vorige week, tot Ieders verrassing... een hele zware etappe in de Ronde van Portugal gewonnen. En gisteren had ik het voorrecht met hem in één team te fietsen. In Jij de met Preuvenen, hem in één team? Ja, in de Preuvenen tour. Oh, hij, heeft een, hij heeft even wat gas teruggenomen. Dat is zo'n tour waar meer gedronken dan gefietst wordt. Er hoor. wordt veel gedronken en gefietst, ja. maar het is behoorlijk zwaar. Maar dat voor mij, voor hem niet. Het is ook heel eer dat je met zo'n iemand mag fietsen. Laurens heeft ook een keer meegefietst. Ik zat met hem op de fiets en toen zei ik ben je echt weer aan het terugkomen. Zegt die Frits, geloof me, ik heb echt weer het niveau wat ik haalde voor mijn grote valpartij. Het zal nog even duren, maar ik kan het weer aan. Nou en het leuke is, hij wilde graag het WK tijdrijden rijden met zijn ploeg. Maar hij moet de ronde van Groot-Brittannië rijden volgend jaar. heel raar, de UCI-kalender dat de laatste dag van de Ronde van Brittannië samenvalt met de ploegentijdrit. Maar het leuke is, vertelde hij mij, Leo van Vliet is op hem geattendeerd... naar die Ronde van Portugal. Als hij een goede Ronde van Groot-Brittannië rijdt... bestaat er een kans dat hij geselecteerd wordt voor de wegploeg... voor het WK in Zuid-Limburg. Grote bondscoach. Ja, dat is goed nieuws dat Kai Reus weer aan het terugkomen is als wielrenner. Als ik Rabo was, zou ik hem gauw pakken. Maar Rabo doet dat natuurlijk weer niet. Die willen eerst wel afwachten. Een gratis tip van Frits ja, Dat Dan is de, de vind de eerste ik top 2 ja? Patrick Kluivert. Hij uh, wordt altijd ge geconfronteerd met zijn verleden. Nou, dat is niet altijd even mooi geweest, maar hij heeft zich duidelijk... hij is een andere weg ingeslagen, Hij is een hele goede trainer. Hulde een FC Twente, die maakte hem hulp, trainer van de jeugd van de FC Twente. Kampioen geworden, wordt op handen gedragen daar. Louis van Gaal terecht, hele goede keuze om hem assistent te maken als Bonshoots. Had hij eigenlijk onder Van Marwijk gewild voor de spitsentrainer. En nu heeft u even hem benoemd tot ambassadeur van de... Europa, Europa League. League. De Europa League, de finale is in Amsterdam. Ik vind dat een mooie beloning voor Patrick Kluijvert, zijn nieuwe leven. Goede trainer en dat hij die Amsterdam heeft. Marco is. van Balen voetbal hebben, ook fan van Kluijvert? Ja, ik ben een keeper, maar Kluivert lijkt me wel een van de beste spitsen die we dat hadden. hebben. Dat lijkt me ook een keeper een drama ja. om tegen Kluivert ja, te dat spelen. Lijkt me ook, ja, ook, Dus dat uh, houden we maar zo. De volgende top? Nou, dan de Paralympics. Dat vind ik ook een top dat het gestart is. Onder grote belangstelling. Londen heeft laten zien dat de Olympische Spelen hebben ze een feest gemaakt. Dus ze maken er van de Paralympics ook een feest. En dan kom ik op een aantal zaken... Even met de zegen van de uh, uh, uh, hoe noem je dat? rolstoelbasketbalvrouwen. Ja. Waarin speelt Roos Oosterbaan? Ja, onze, van onze redactie. Onze, ja, ja, die heb ik nog zien trainen. Ze, maar hebben, ja, ja, ja. ze hebben Engeland echt van de mat geveegd. Ja, ja. Maar goed. Ik heb ze nog toegesproken voor ze naar Israël gingen om te zeggen hoe leuk 55, dat was 60, in Israël. Was ja, leuk, Fantastisch. Ja, ja Roos is daar al een jaar mee bezig en dat is echt keihard trainen, dus lof daarvoor. Ga doen. Dan heb ik een aantal punten waarvan ik niet weet of het top of flop is. Nigel de Jong, Ibrahim Afellay en Raval van der Vaart gaan naar een andere club. Nou, Nigel de Jong staat een beetje op de wip bij Manchester City, gaat nu naar AC Milan. Mooie club, maar niet met AC Milan van de laatste, AC Milan van de laatste jaren. Zlatan is weg. Diago is weg, de grote Braziliaanse verdediger. Uh, het is toch een beetje een stapje terug. Mooie club, maar daar gaat het niet om. Ibrahimovic Avallai... hoeft niet tegen hem nu. Met nee, met dat scheelt. City. Ja, dat met Winston scheelt... <laughs> ja. City. Ibrim Avalai heeft eigenlijk anderhalf jaar verloren bij Barcelona. Ik denk dat hij gekocht is als investering. Als hij goed is, kunnen we hem goed verkopen. Hij is het meegenomen. Nou, hij is nu weg. Hij ja. heeft bijna niet gespeeld. Wordt ook niet gezien als een echte lucratieve aankoop van Barcelona. Ik hoop dat hij bij Schalke nog vier bizarre vorm kan terugvinden. En Rafael van der Vaart, waar Hamburger Raval heel veel geld voor heeft betaald, is toch ook een stapje achteruit van tot een Hotspur naar HSV. Dus het is een degradatie, maar tegelijkertijd denk je... Nou het is, nou ja, het is ook wel goed dat ze weer spelen. Het zijn ja. namelijk wel hele leuke voetballers, alle ja. drie. En ze zijn meteen niet geselecteerd door Louis van Gaal. Een beetje een drogreden. Hij zegt... Ze hebben nauwelijks gespeeld de ja. laatste weken. Dat is niet klopt waar. Klopt heeft inderdaad niet gespeeld. Die speelt al sinds het EK niet meer. Dat waren de enige wedstrijden die dit jaar gespeeld heeft. Dus ook ja. heel raar natuurlijk dat je alleen bij de EK speelt. Maar uh, Van der Vaart en De Jong hebben gewoon de laatste competitie. wat is meegedaan bij Tottenham. Marco van Balen had Van, van Gaal ze wel Tot de Tottenham bij Manchester keren? City. Wat een vraag, heel. Um, nou ja, je had van voorbals, Ja, nee, klopt. <laughs> um, ja, ik weet het niet. Als je weinig speelt, wordt nou, je je niet geselecteerd. Als je niet weet, maar... ook goed. Nou ja, ze hebben gespeeld, Nigel de Jong. Ja, Nigel wel, ja. Okay. En Rafael heeft ja. ook gespeeld met Tottenham Hotspur. Nou, dan ja. de top of flop. Eén waar ik ook niet de top of flop is, de loting van Ajax. Een ja. prachtige loting als je het ziet. Doe ze even. Uh, Real Madrid, kampioen van Spanje. De rijkste competitie van de, van de wereld. Uh, Manchester City, kampioen van Engeland, de rijkste competitie van de wereld. En Borussia Dortmund, de kampioen van Duitsland... de rijkste competitie ter wereld. Ja, en daar mag Ajax aan meedoen. Wordt een korte deelname van Ajax... Nou, ik, ik vond het wel heel geschikt. geestig wat Frank de Boer zei. Wanneer is de finale? Ik een <laughs> ontzettend geestige opmerking. Ja, hij zei ook van, het is leuk voor de fans, maar minder leuk voor de club. Ja, aan de andere kant, die clubs gaan van elkaar punten halen. Ik bedoel, Manchester City, Real Madrid... Het is niet zeker wie dat wint. Mm -hmm. Maar ook tegen Dortmund heeft Real Madrid nog niet gewonnen. Dus je hebt kans dat ze allemaal punten gaan verliezen. En dan is er een kans voor Ajax om plotseling tegen... Ze beginnen gelukkig tegen Dortmund. Dat is de beste tegenstander om tegen te beginnen. En dan heb je kans als ze tegen Manchester City een beetje goed spelen. Goed resultaat halen. Ja. Want er... als ze derde worden, dan maken ze nog een kans, hè? Ja, op de Europa League. Als vierde worden zijn ze er helemaal uit. Maar van waar denk je dat ze een kansje maken? Ja, ze nee, zijn niet... ze zijn natuurlijk normaal kansloos. Zeker ja, met deze jonge ploeg denk... die ze nu hebben. Eigenlijk. Maar je weet het nooit, hè? De bal, de bal is rond. rond. Ja, nee, dat ga ik alsjeblieft niet roepen. Ik ga ook niet zeggen, poel is dood. Nee, maar ik, kan dan ik nooit is het roepen. Top of flop. Ruud Gullit heeft deze loting geregeld. Ja. Nou, dan kom ik bij top of flop 1. Ruud Gullit wordt morgen 50 jaar. Ruud Gullit is dit. met Johan Cruijff en Marco van Basten... behoort hij tot de drie grootste voetballers die wij gehad hebben. Met Marco van Basten en Johan Cruijff... ook de enige Europese voetballer van het jaar is geworden. Is een godheid in de wereld. Maar hij is nu op een manier in het nieuws die je niemand gunt. Ik kwam maandag terug van vakantie en ik zet de televisie aan. Ik zie zijn ex-vrouw Estelle Gullet bij SBS een interview geven. Met details die ik niet wil weten. Oh ja? Ik wil die privé details niet weten. Dat gaat mij ook niks aan. Wat dan? Dat hij blijkbaar thuis in de woonkamer, dan ga ik het ook zeggen, is aangetroffen met een andere vrouw. Wat kan mij dat schelen? Ik wil Ruud Gullet de voetballer zien of de Ruud Gullet de trainer zien. Nou ja. Ik begrijp ook niet als er een mediaadviseur is, wie dat adviseert aan de ex-vrouw van Glutsch. Om dat te vertellen. Voor... Ja, want ze, heeft, ze hebben kinderen. Die kinderen gaan naar school, die gaan naar de voetbalclub, die horen dat. Oh, leuk van je vader. Ja. Ik heb je moeder gisteren gehoord op de radio. Als jij het niet wil weten, moet je dus niet naar wat was het? SBS kijken? SBS. Ja, maar dat je het überhaupt zegt. En dan is het onvermijdelijk weer de, de reactie van haar publiciteitsgele vader, Henny Kruijf. Ik zeg een de, de, de zwakke tak van de familie Kruijf. Geen gaat van jou. ook weer. In de, hè? in de publiciteit roepen. Je krijgt allemaal... Die heb je ook Nee, maar dat krijg je dan ongetwijfeld. Oh. Die zal ongetwijfeld zeggen dat hij iets schandelijk vindt... of fantastisch vindt van zijn dochter. Kijk, Johan Kruijf. de klasse van Johan Kruijf en zijn familie is... dat je privé nooit iets van ze gehoord hebt. Danny Cruijff zie je nooit. Ja, niet op de een of andere, maar Ruud zelf... Uh, treedt ook op in die media. Ja, nee, ik vind en... het ook allemaal... heel onverstandig ja. dat ze dat doen. En de volgende dag... kijk ik boulevard, Ruud <laughs> Gullen reageert. Ik denk, nou... Na de steeds weer de cliffhanger. Ruud Gullit reageert. Ja. Ruud Gullit reageert. Nou, eerst werd Daphne Dekkers als nieuwe Daphne Bunskoek aangekondigd. Zij gaat Umberto Tan opvolgen. En Toen kwam de reactie van Ruud Gullit. Ruud Gullit reageert namelijk niet. <laughs> en Dat was de reactie van je Ruud. Hij is zwaar teleurgesteld. Want hij zei terecht. Mijn kinderen hebben al genoeg over zich heen gekregen. Ik reageer niet. Dank voor uw begrip. Dat was de reactie van Ruud Gullit. Kortom, je vindt, je vindt het treurig. Ja, nou, ik ik heb wat voor vaarwater hier nu terecht ja, is. Gekomen. Ik wil wel even iets onthullen. Ik heb hem een smsje gestuurd. Toen bleek dat hij voor de derde keer ging scheiden. Gezegd, beste Ruud, misschien moet je eens aan een man denken. Aan een man denken? <laughs> de, de, bedoel je die zoals ik denk dat je die bedoelt? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, nou, misschien heb je en nou wat zei hij? Hij moest er erg om lachen. Hij oh. zou het advies in beraad nemen. Dat was het, want je hebt nog, na, nou ja, ik nog heb niet eens een halve minuut. De echte topflop is dus uh, dat Nederland nog maar met drie clubs vertegenwoordigt... ...in Europa, Ajax, PSV, FC Twente en het Heerenveen AZ... Gisteren En Feyenoord, Roemenders en onder zijn gegaan. Helaas, het is niet anders. Ik dank Marco van Baanen van het Haars Historisch Museum. En ik dank Frits Barend. Volgende week ben je er weer, toch? Nee, volgende week ben ik fiets op de Mol van Toe. Oh, dan komt je toch, Ja, Barbara. Goed, als oh, we luisteren dan. Avro. U moet ermee ophouden om geld te geven aan de Grieken en de Spanjaarden. De standpunten. Zelfs uw eigen vrienden zijn niet tevreden. De meningen. Twee jaar later hebben we 100.000 extra werklozen. Is de economie gekrompen. Het debat.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 Dit is Radio 1.